7 uur. Ferry van Teng met het NOS Journaal. Emmanuel Macron heeft duidelijk de leiding genomen bij de Franse presidentsverkiezingen. Het blijkt volgens de Belgische omroep RTBF uit uitgelekte exit polls over de eerste ronde. De sociaal-liberaal Macron staat op 24% van de stemmen. Zijn drie belangrijkste tegenkandidaten, Le Pen, Fillon en Mélenchon, strijden voorlopig om de tweede plaats. Zij hebben tussen de 18 en de 20% van de kiezers achter zich. Hoe de exit polls hebben kunnen uitlekken is nog onduidelijk. De opkomst lag om 5 uur op ruim 69. En dat is ietsje minder dan bij de vorige presidentsverkiezingen. Als alle stemlokalen om acht uur dicht zijn, komt de Franse TV met de definitieve exit poll. De twee kandidaten met de meeste stemmen strijden op 7 mei in de tweede ronde om het presidentschap. De lonen van transportwerknemers, zoals vrachtwagenchauffeurs... gaan met 10 omhoog. Ze krijgen er de komende drie jaar stapsgewijs 10 salaris bij. Dat hebben vakbonden en werkgevers in de branche afgesproken. Volgens de FNV toont de loonsverhoging aan dat het economisch beter gaat. Verder hebben de bonden betere afspraken gemaakt over nachtwerk... PSV heeft in eigen huis met 1-0 gewonnen van Ajax. En daarmee heeft Feyenoord de titel binnenhand handbereik. De club staat met nog twee duels voor de Boeg vier punten voor op de Amsterdammers. Feyenoord won eerder in Arnhem met 0-2 van Vitesse. ADO Den Haag heeft met 1-0 gewonnen bij Sparta en hoeft niet meer te vrezen voor degradatie. Sparta loopt dat risico nog wel. En de wielerklassieker Luik Bastenaken-Luik is gewonnen door de Spanjaard Valverde. Het is de vierde keer dat hij de koers wint. Bij de vrouwen won de Nederlandse Anna van der Breggen. Het is haar derde klassieker achter elkaar. Ze won ook de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Het weer vanavond meest droog, vannacht in het noorden regen, morgen eerst droog met in het noorden nog kans op een bui, later op de dag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De schildbakker van de ANWB. Er staan geen files.